6 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. De politie van Haren heeft 50 relschoppers op het oog... die binnenkort worden opgepakt. Dat zei de Groningse korpschef Dros in Pauw en Witteman. Tot nu toe werden 36 verdachten gearresteerd. In het programma zei burgemeester Bats... dat Haren op dit gewelddadige scenario uiteindelijk niet was voorbereid. Volgens Bats verklaarden politiemensen na afloop... nog nooit met zulk geweld te zijn geconfronteerd. VVD-kamerlid Anoushka van Miltenburg is gekozen tot nieuwe voorzitter van de Tweede Kamer. In de derde stemronde kreeg ze 90 stemmen tegen 56 voor PvdA-kamerlid Ariep. D66-kamerlid Schouw was een ronde eerder al afgevallen. Van Miltenburg zit bijna tien jaar in de Kamer voor de VVD... sinds als Kamervoorzitter de opvolger van Gerdy Verbeet. Bij nachtervolging op de A27 geeft de politie vannacht schoten gelost op een auto. De bestuurder regeerde ter hoogte van noordeloos meerdere stoptekens. Volgens de politie had de auto een Frans kenteken en reed hij zo'n 200 kilometer per uur. Ook na de waarschuwingsschoten reed de bestuurder door. Hij keerde bij Oosterhout en reed verder tegen het verkeer in. De auto werd teruggevonden in Waspik. Ondanks de inzet van een politiehelikopter met warmtecamera is de bestuurder nog spoorloos. Dimensionair premier Schotten van Curaçao weigert op te stappen. In een brief van de gouverneur schrijft Schotten dat hij niet meewerkt aan de vorming van een interim regering. Na de val van het kabinet Schotten heeft de oppositie de meeste ministers naar huis gestuurd. Volgende maand zijn er op Curaçao verkiezingen. En de gouverneur wil dat er tot die tijd een interim kabinet komt. Maar premier Schotten is daar tegen. In Groot-Brittannië zijn honderden mensen geëvacueerd... vanwege overstromingen, veroorzaakt door het slechte weer. Gisteren viel op sommige plaatsen net zoveel regen als gemiddeld in een maand. Vooral Yorkshire, in het noordoosten van Engeland, is getroffen. Ook vandaag wordt in Groot-Brittannië veel regen verwacht. Na het weer in het oosten bewolkt en af en toe regen. In het westen een paar buien en wat zon. Vrij veel wind en het wordt een graad of 17. Dit was het NOS Journaal. Het NOS Radio 1 Journaal. Met Marcel Oosten. Is woensdag 26 september. Goedemorgen. Hoort straks de nieuwe voorzitter van de Tweede Kamer. Net als een verslag van het debat dat vooraf ging aan de uitverkiezing van Anouska van Mildenburg. Wordt ook meer over de achtervolging en het schieten op de A27. En de politie heeft 50 nieuwe verdachten van de rellen in haren in beeld. Maar tot de ongeregeldheden had het daar niet hoeven komen... zegt een onderzoeker van het Trimbos-instituut. U hoort straks waarom niet. De demonstratie tegen de Spaanse regering leverde een grimmig avondje op in Madrid. Correspondent Jessica van Spengen was daarbij. En Griekenland ligt vandaag plat vanwege een staking tegen de bezuinigingen. Connie meldt zich vanuit Athene. Lex Runderkamp sprak met de ontvoerders van de Nederlandse fotograaf Jeroen Oerlemans. U hoort ze straks en ik vraag Oerlemans ook nog maar even hoe het nu met hem gaat. Vanwege de bezuinigingen gaat straks het licht uit op de snelwegen. Verslaggever Karen Alberts ging alvast rijden in het donker. En u hoort ook meer over de trends in de uitvaartbranche. En over de start van het Nederlands Filmfestival in Utrecht. In dit Radio 1 Journaal tot half tien kunt ons volgen op internet via nos.nl. Tientallen verdachten van de rellen in Haren worden op dit moment getraceerd en binnenkort opgepakt. Zegt de Groningse korpschef Oscar Dros gisteravond bij Pauw en Wittemann. Nou, we hebben nu een eerste groep binnen van ruim 35 uh, verdachten. Uh, dat geeft overigens een heel uh, gemixt beeld. Dat is een beetje de helft uh, eerder met politie in aanraking geweest, de andere helft uh, niet. We hebben inmiddels uh, 50 uh, verdachten in beeld uh, die we nog niet aangehouden hebben. Dus die, uh, nou, daar heb ik een boodschap voor. Die komen echt op hele korte termijn uh, van het bed uh, lichten. Nou, nogmaals, maar een keer, uh, je kan je beter komen melden. Ook het programma Opsporing Verzocht besteedde aandacht aan de rellen in Haren... en dan in het bijzonder aan de relschopper... die een 84-jarige inwoner van Haren verwonden met een stoeptegel. Want die man ontbreekt nog ieder spoor. We hebben een heel summeerse element van de man. Uh, het gaat om een langere man, uh, langer dan 1,75 meter... en hij droeg die avond bergje kleding volgens het slachtoffer. Burgemeester Bats van Haren zei tot nu toe... dat zijn gemeente op alles was voorbereid... maar hij erkende gisteren toch dat dat niet zo was. Dit scenario waren we uiteindelijk, laten we daar maar helder over zijn, niet op voorbereid. De burgemeester zei dat het omslagpunt vrijdagavond acht uur was. Wat er daarna gebeurde noemde hij ongekend. Ik, ik heb dat ook gehoord toen ik gisterochtend bij de politiemensen was... die in de voorste linies hebben gelegen, die mij ook vertelden... 25 jaar ME-ervaring. Wij hebben nog nooit zo'n massief geweld tegen ons meegemaakt. Dus dit was voor Haren inderdaad nieuw. En ik, ik, ik hoop dat het ook daarbij blijft. De politie is inmiddels 3 gigabyte aan beeldmateriaal van de rellen binnengekomen. Het onderzoeksteam roept iedereen die toch nog beeldmateriaal heeft op... om dat naar de politie te sturen. Nou, heeft het gehoord. De Tweede Kamer heeft een nieuwe voorzitter. Voorzitter, dan zijn er twee ongeldige stemmen uh, uitgebracht. Uh, en vervolgens 56 stemmen op mevrouw Ariep. En 90 stemmen op mevrouw Van de nieuwe voorzitter is dus Anoushka van Miltenburg. Ze is van de VVD en ze is vereerd door haar verkiezing. U heeft mij, uw collega's, heeft mij de winnaar gemaakt van deze wedstrijd. Um, en mij daarmee de mooiste functie gegeven, denk ik, die er in het parlement is. Van Miltenburg won in de derde stemronde van de Partij van de Arbeid kandidaat Kadisha Ariep. Zij is natuurlijk teleurgesteld, maar voelt zich geen verliezer. Als je meedoet met zo'n verkiezing, dan weet je ook dat uh, de kans bestaat dat je het niet wint. Ja. Dus ik heb, uh, ik heb het echt met volle overtuiging gedaan. Ik wist ook dat ik het wilde doen. Uh, en ja, in de politiek uh, heb ik vaak uh, uh, moeten incasseren. Dat hoort er ook bij. En dat, hier was het ook mogelijk dat ik het niet zou worden. Dus het is, uh, ik ben absoluut geen verliezer. Aanvankelijk was ook Gerard Schouw van D66 kandidaat voor het voorzitterschap van de Kamer... maar hij viel na de tweede stemronde al af. De verkiezing van Van Miltenburg is er zowel in de Eerste als in de Tweede Kamer een VVD-voorzitter... en de nieuwe premier zal ook hoogstwaarschijnlijk een VVD'er zijn. Op veel snelwegen is niet duidelijk hoe hard er tegenwoordig mag worden gereden, zegt de ANWB. Vooral onderborden, waarop uitzonderingen staan voor de nieuwe maximumsnelheid van 130 km per uur, zorgen voor verwarring. De borden met een mededeling over de spitsstrook die snappen de mensen niet. Die moeten wat ons betreft zo snel mogelijk verdwijnen. En dat kan door middel van de snelheden dan via matrixborden of via flexibele borden aan de zijkant van de weg aan te geven. Het meldpunt 130 van de ANWB heeft sinds begin deze maand 2400 klachten binnengekregen over onduidelijke snelheidsborden. Dat op veel trajecten een variabele snelheidslimiet geldt, maakt de situatie nog eens extra verwarrend, vindt de vereniging. Als je de hele tijd weer een andere snelheid moet aanhouden... als je daarnaast de hele tijd op de borden moet letten... ja, de mensen die in de auto zitten, die zijn er om auto te rijden... en op de weg te letten en niet om constant op de borden te letten... en constant weer te moeten kijken, zit ik nog wel op de goede snelheid. Rijkswaterstaat, die verantwoordelijk is voor de borden langs de snelweg... zegt dat de onderborden tijdelijk zijn. In de toekomst moeten er borden komen... waarop altijd het dan geldende snelheidslimiet te zien is. Voor het Spaanse parlement in Madrid zijn honderden betogers gisteravond geraakt met de politie. De demonstranten protesteerden tegen de nieuwe miljardenbezuinigingen van de regering Rajoy. De betoging begon smiddags vreedzaam, maar zoals u hoort veranderde dat. Correspondent Jessica van Spengen. De demonstratie was eigenlijk heel rustig begonnen. Er waren duizenden mensen op de been die de democratie kwamen terughalen. Ze zeiden, die is van ons gekidnapt en die willen wij terug. De autoriteiten hadden gezegd, tot half tien mag het duren. En na negen uur begon de politie dus uh, met rubberkogels te schieten... om ervoor te zorgen dat alle demonstranten naar huis gingen. De politie uh, ja, greep vrij hard in. Mensen uh, luisterden vrij snel en, en dropen al vrij snel af. En bij de vechtpartijen met de politie raakten tenminste 60 mensen gewond. 15 betogers zijn in de boeien geslagen. Premier Rajoy maakte deze week nieuwe bezuinigingen bekend. Veel Spanjaarden zijn daar woedend over... omdat ze nu al zo moeilijk kunnen rondkomen. De politie heeft dan vannacht op de A27 schoten gelost tijdens een achtervolging. Verkeersagenten zeiden die achtervolging in... toen ze met 200 km per uur werden ingehaald door een Franse auto. De woordvoerder van het KLPD... Ondanks er meerdere stoptekens uh, is deze bestuurder niet gestopt. Hij is omgekeerd uh, bij Oosterhout uh, en heeft uh, een poging gedaan om op de collega's van de verkeerspolitie in te rijden. Toen zij hem probeerden de weg te blokkeren. Nou, collega's uh, van de verkeerspolitie hebben vervolgens uh, uh, schoten moeten lossen vanwege hun eigen veiligheid. De auto werd uiteindelijk teruggevonden in Waspik bij Oosterhout. De politie heeft daar twee uur naar de bestuurder gezocht, maar die is nog steeds spoorloos. In groot-Brittannië hebben overstromingen tot problemen geleid. Vooral het noordoosten van Engeland is getroffen. Het regent daar al dagen, zegt deze woordvoerder van het Britse KNMI. What we've had here is over 24, 36 hours a low pressure system slowly raining across the whole of the country. In some places hebben had 70 to 100 mm of rain, and that's why the rivers have been rising slowly. Ja, het regent hard al 36 uur lang, zegt hij. Het waterpeil in de rivieren is inmiddels zo ver gestegen dat ze her en der buiten de oevers streden. Alleen al gisteren viel er net zoveel regen als gemiddeld in een maand. Zeker 90 huizen zijn onder water gelopen tot wanhoop van de bewoners. I'm not somebody who is normally uh emotional or gets shocked by things, but you've got that constant turning in your stomach because you know what the next few months are gonna entail. It's not good. Ja, je voelt je constant beroerd omdat je weet dat de komende maanden ook niet best worden, zegt deze man. Zijn huis staat voor de tweede keer in vier jaar tijd onder water. Overstromingen in Engeland leiden ook tot problemen op het spoor en op de weg. Gisteren kwamen honderden automobilisten vast te zitten door het stijgende water. En de verwachting is dat het ook vandaag blijft regenen. De missionair premier Schotten van Curaçao weigert mee te werken aan vorming van een interim kabinet. Het formatieproces op het eiland zit daarmee muurvast, zegt correspondent Dick Draaier. Het is wel zo dat de formateur officieel nog bij de gouverneur langs moet... om zijn, ja, zijn pogingen om een nieuw kabinet, een interim kabinet, te formeren... om dat aan de gouverneur aan te bieden. Als dat gebeurt, is het, ja, dan is het pas, uh, wordt het pas echt spannend. Moet, uiteindelijk moet er een oude premier, en dat is in dit geval Schotten... dan opzij gaan opstappen. En uh, ja, die heeft in de brief al aangekondigd dat hij dat niet gaat doen. Want Schotten vindt onder meer dat de gouverneur niet bevoegd is... om een formatieproces te beginnen. Curaçao zit in een bestuurscrisis sinds het opstappen van zijn kabinet, begin augustus, van Schotters kabinet dus. Op 19 oktober zijn er verkiezingen. Daarna kan het nog weken en ook wel maanden duren voordat er weer een nieuw kabinet is. Onthulling van een standbeeld van Nelson Mandela gisteren in Den Haag is verstoord door leden van een extreemrechtse organisatie, Voorfront. Die begonnen tijdens de plechtigheid te schreeuwen. Actievoerders gooiden ook met rokbommen. Vier mannen zijn door de politie meegenomen. De onthulling van het beeld ging daarna gewoon door. Wall Street, gisteren, daar gleden de graadmeters aan het eind van de dag steeds verder weg. Ondanks een groeiend consumentenvertrouwen in de Verenigde Staten waren de beleggers somber. De Dow Jones verloor uiteindelijk 1,1 procent en de Nasdaq leverde 1,4 procent in. En Azië wordt gehandeld op dit moment. Nikkei staat daar vier uur na opening op een verlies ook van ruim 1 procent. Dit is het NOS Radio 1-journaal, met Marcel Ooster. Gaan we naar de A27, maar wel een ander stuk, Myno Remmers. Ja, hier ging fluitende kogels en de Franse nummerplaten. Dan hoef je niet tussen de bomen te vluchten. En het, het lichtbrand nog, Marcel. Wat zeg je? En het lichtbrand nog. Oh, het dat is ook, ook goed. Ja, ja, heel goed. <laughs> ja. En hebben we ja. nog bomen ook? Ja, er staat ook nog veel groen omheen. Ik heb de lucht van gemaaid gras al geroken. Een boslucht, maar dan moet je hier wel van het viaduct af natuurlijk... Ja, Amelis Weert. Ik, ik zag net ook een bordje staan, Amelis Weert. Er is hier ook nog een golfbaan in de buurt. De weg moet hier breder, die A27. Uh, nou, dat snapt de gemeente Utrecht ook wel, want uh, er staat niet regelmatig files. Dat weet iedereen. Het stuk van Amelis Weert, dat uh, zou twee keer zeven rijstroken moeten krijgen. Kijk, en dat vindt Utrecht nou weer een stap te ver. Toch heeft uh, de demissionair minister daar in alle haast uh, toch eigenlijk onverwacht snel nog toe besloten... En daar is de gemeente Utrecht echt verrast en boos over, hebben wij begrepen. Twee keer zeven rijstroken, dat is een beetje hetzelfde... als tussen Utrecht en Amsterdam, de A2. Dat hele brede stuk waar iedereen maar over klaagt dat je daar maar 100 mag. Het is net een soort startbaan van Schiphol. Zo'n breed stuk moet hier dus ook komen. En dat betekent inderdaad dat die verbreding niet kan... binnen de huidige afmetingen van die A27. Dus dat er weer inderdaad boom gekapt moet worden. Amelis Weert, het deed me terugdenken aan... Ja, toch wel de tijden van de tentenkampen. De grote demonstraties tegen kernwapens, tegen kerncentrales. Uh, de Piersonstraat, Nijmegen. Die tijd dat actievoeren nog echt ging met complete tentenkampen. Zo ook bij Amelis Weert. Ik laat een fragment horen van de actualiteitsrubriek Caro Echo uit 1978. <tieden> Ondanks dit en de spandoeken een wat machteloze actie. Want een aantal met breekijzers, et cetera, gewapende slopers... ging vastberaden naar binnen en aan de slag. Wie overigens de deur binnen probeerde te komen... werd tamelijk hardhandig weer verwijderd. Dus zeg het maar, jongens. Ik, ik wil helemaal met niemand. Ja, nee, nou, met kijk, jullie niet De overmacht is natuurlijk bepaald groot. Je heeft koevoeten, je heeft hamers. Er wordt hier je je helemaal handen. niet geslagen. Alleen er komt niemand in. Geloof me nou. Nou, er is anders net iemand eerder uitgeranseld en Uitgedaald, ik heb de blauwe plekken gezien. Er wordt al vijf keer gezegd, jongens, compagnie, de mensen, de boel staat boven, meneer. Als wij nou zo naar uw nou, huis we, toe gaan, en je, we gaan dan met, met een, een maand of tien boven op je meubelt zitten, wat zeg je dan? Maak je die eruit komt of ik schub je eruit? U uh, praat erg redelijk met de netwerder eider geranseld. Er wordt niks geranseld, de ik maak niet de beeld uit. Er werd geranseld, ik heb het gezien. Ik heb er al vijf. Ik zeg, ga jullie er nou uit. Komt met iemand die van de gemeente is, dan maken ze van mij aan alle kanten. Of nee, ik zeg net, He? er werd eigenlijk geranseld hier. Ja, dat valt wel mee. Ja, je gaat er nu uit of ik schub je eruit. Dat waren nog staal. Uh, dat was nog eens krachtige taal, ja. De acties in Amelisweert, het, het heeft nog een hele tijd geduurd. Mensen uh, hebben zich toen vastgeklampt in boomhutten. Uh, werden er door de mobiele eenheid uitgehaald. Nou, hele taferelen. Uiteindelijk werd het 1986. En toen uh, werd toch de A27, zoals hier nu ligt, in gebruik genomen. Ik ben nu van het viaduct afgelopen. En dan zie je inderdaad een, nou, heel veel bomen. Frisse natuur. Ik, het, het is nog een beetje schemerig natuurlijk. Maar ja, uh, amper inderdaad een paar meter van die tunnelbak af. Want dat is het eigenlijk, hè? Je rijdt daar door een bak heen hier bij de A27. Daar is een, een mooie omgeving. Groen, inderdaad een golfterrein in de verte. Um, nou, Utrecht wil gewoon wel meewerken aan die verbreding. Maar niet op deze manier. Ondanks het feit dat de minister heeft beloofd... dat er dan ook geld komt voor een nieuwe tramlijn naar de Uithof. De bussen zitten daar nu overvol met studenten die daar studeren. Er zou dus... Uh, net als op Kanaaleiland, zo'n zo tramlijn moeten komen... naar de, dat grote gebied waar die universiteit staat. En, nou, we gaan het er straks over hebben. Onder andere met de wethouder van Utrecht... die niet bepaald blij is met dat besluit op de valreep genomen. Nee, want protest is er wel, nou, Ga je volgen vanochtend langs de A27. Het is kwart over zes geweest. Tijd voor de Blues Brothers. Everybody needs somebody to love. Oh, nou, het is een heel andere plaats. Roespoort is 12 uh, vandaag gepast. I'll give a little bit I'll give a little bit of my love Give a little bit van de Blues Brothers. Die hebben later hun naam veranderd in Supertramp. Steeds meer mensen willen een ecologische begrafenis. Blijkt uit het aanbod van duurzame producten... op de vierjaarlijkse beurs voor de uitvaartbranche. De komende drie dagen wordt die gehouden. Verslaggever Roel Pauw bekeek de stans al... samen met Maarten van der Putten. En hij was jarenlang bestuurslid van de brancheorganisatie een vrolijk muziekje klinkt hier? Ja, dat is zo opbouwmuziek, hè. En hier natuurlijk ja, geen, uh, grafstemming. geen grafstemming. Gelukkig. Dag, Bob. Hé, hoe Even je te kijken. Ja, ja. Van wie en voor wie is deze beurs eigenlijk? Nou, deze beurs is van de vereniging van toeleveranciers voor de uitvaartbranche. De vereniging bestaat uit kistenmakers, uit grafstenenmensen, uit autobouwers... Alle soorten bedrijven die maar iets te maken hebben met de uitvaartbranche, Die zijn hier eens in de vier jaar verenigd om hun producten tentoon te stellen. En ze laten wat nieuwe dingen zien, wat nieuwe ideetjes zien. Wat toch weer anders is, is dat die langs komt. Want hier hebben ze wel tijd voor hem. Mm -hmm. Ja, dit is toch ook dan, als je dan even kijkt naar de grafkist, ook een hele bijzondere manier van uit hout gesneden. Hè? Wij willen af van de standaard uitvaartkisten. Ze zijn aaibaar, ze zijn afgerond. We proberen om ons gevoel in een kist te leggen waar een ander zich daardoor aanspreekt. Deze beurs is voor uh, ja. Nou ja, mensen die in de business zitten. Hè? Maar blijft je hart er toch ook altijd nog een beetje bij? Altijd. Ja? Altijd. Geld komt altijd op tweede plaats. Ja. Wij hebben hier wat materialen die wij graag willen laten zien. <lacht> Dit is uw zogenaamde. Politiehoes, dus hier worden stoffelijk overschot even vervoerd. Oei, dit ziet er echt heel nou, akelig uit. Nou, dit is een typisch ongeval. Glas in het voorhoofd, Glas een stuk het voorhoofd, van de jukbeen stuk, ontbreekt. Stuk, ja, dat wordt gewoon gerestaureerd. We gebruiken verschillende soorten was, uh, we gebruiken latex. Uh, eigenlijk om een gezicht weer helemaal gaaf te kunnen maken. Het kan dus zijn dat je bij een begrafenis naar een gezicht van rubber staat te kijken. Niet helemaal. Eén kant van het gezicht moet eigenlijk intact zijn. Zodat we hem na kunnen maken. Dit is een zware grafstenen te tillen. Hè? En er wordt dus een uh, innovatieprijs uitgereikt. Ja, zijn... Wie komt er wat u betreft voor in aanmerking? In ieder geval iemand uh, moet gemaakt hebben... wat te maken heeft toch met duurzaamheid. Dat kunnen we niet meer omheen. Of dat nou een auto is of, of hout of een grafsteen. En hoe het gemaakt is... Elke grafkelder, elk betonstuk wat je hier ziet. Alle materialen komt voort uit recycling. Uit uh, zeg maar, uh, ja, afbraak wat we weer vermalen tot nieuwe materialen. Waarom heeft u daarvoor gekozen? Voorwege de duurzaamheid. Geen aanslag meer op eindige grondstoffen. Deze kerst zijn binnen een paar weken weg. Komt dat door een soort hout omdat het dan is niet bewerkt is? Het is gewoon, gewoon vuurhout. Gewoon vuurhout. Onbewerkt okay. vuurhout. Er zit wat houtlijn in. Dat is het eens wat uh, het onnatuurlijk maakt. Maar de rest is gewoon ecologisch. Is dit een markt? de eco-begrafenis? Ja, absoluut, ja. ja. steeds meer mensen die willen ecologisch begraven. Deze kist is de 100% gerecyclede kist. En die is dus gemaakt met afval, wat normaal de verbrandingsovers gaat. En dat is... Uh... Zodanig 100% recycle dat het ook nog door een sociale werkplaats is gesorteerd. De nitjes, de nagels, alles is eruit gehaald. En dan ook nog zodanig dat er nog een kist weer van gemaakt is. In deze kist kun je je dus met een gerust gevoel laten begraven. Ja, we ja, zijn dat... wij goed bezig. De van Europa ja, hoorde u ja, over de trends in de uitvaartbranche. Het is bijna vijf en half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Op Borneo zijn tijdens een grootschalige expeditie... naar schatting 160 nieuwe soorten organismen gevonden. Onderzoekers van onder meer Naturalis hebben op en rond de kinabalu berg duizenden monsters verzameld... om zo uiteindelijk de geschiedenis van de berg beter te begrijpen. Nu hebben we twee blaadjes die stevig aan elkaar vastzitten met spinsel. Dat betekent dat er waarschijnlijk een springspin tussen zit. Dan ga ik hem voorzichtig uit elkaar trekken. Ja, dat loopt erin. Midden in de jungle van Borneo hebben meer dan 40 Maleisische en Nederlandse veldbiologen... planten, schimmels en kleine dieren verzameld. Springspinnen bijvoorbeeld. Zogenaamde stil Als jij de stikpot even klaar voor deze doet lastig. Of kikkers. Deze heeft een mooi goudbruin rond oog met een horizontale pupil en nog talloze andere organismen. Vandaag is de laatste dag van de expeditie... en alle biologen komen bij Lisa Bekking hun vondsten te registreren. Peter, hoeveel individuen heb jij verzameld? Ongeveer. 174. Het is 174 monsters. Aan het einde van de registratie wordt er een optelsom gemaakt. De winst? Professor Menno Schildhuizen, organisator van de expeditie, heeft het antwoord. Uh, nou, precies Er zijn, 8000 exemplaren, verzamelde exemplaren, planten, dieren, schimmels. In totaal behorend tot 1400 verschillende soorten. En daarvan is ongeveer 10% endemisch. Dat wil zeggen dat die alleen maar op de top van Mount Kirabalu voorkomt. En de experts denken dat daaronder ongeveer 160 soorten zijn die nog niet beschreven zijn, dus nog geen naam hebben. Nieuwe soorten? Nieuwe soorten, ja, precies. Kun je een paar van die nieuwe soorten noemen? Ja, uh, ik hoorde dat er twee nieuwe begonia-soorten zijn gevonden. Uh, we hebben twee, zeker twee nieuwe keversoorten... en één soort waarvan alleen het mannetje bekend was. Daar hebben we nu ook het vrouwtje bij gevonden. Uh, en ik hoorde vanochtend dat er een nieuwe libel... of liever gezegd waterjuffersoort gevonden is. En Voor, voor libellen is dat vrij, uh, zelfs voor Borneo vrij bijzonder... want die zijn goed bekend. En waarschijnlijk een hoop uh, nieuwe schimmels, maar dat moet nog beter uitgezocht worden welke dat precies zijn. Want voor, voor sommige soorten is het nog niet duidelijk dat het een nieuwe soort is. Nee, dat moet je vaak pas in het laboratorium uh, met literatuur erbij uh, met zekerheid vaststellen. Oké, nou, Oké. Dat alle biologen op zoek zijn naar nieuwe soorten is overigens een misvatting. Varenspecialist Peter Hovenkamp heeft liever geen onbekende soorten. Nee, nee, nee. nee. Ik ben eerlijk gezegd ben ik veel tevredener als ik een beschreven soort uh, goed kan thuisbrengen... dan als ik weer een nieuwe soort toevoeg die ook niemand kan herkennen. Het zoeken naar nieuwe soorten is dus geen doel op zich. Maar wat is dan wel het doel? De expeditie gaat erover om te proberen te begrijpen waar al die unieke soorten die bovenop Mount Kinabalu leven en ook bovenop de andere bergen in de omgeving vandaan komen. Of liever gezegd hoe die geëvolueerd zijn. En dat doen we door een heleboel experts te laten kijken naar groepjes soorten die allemaal nou aan elkaar verwant zijn. Waarbij sommige soorten verspreid in het laagland voorkomen en andere soorten alleen maar bovenop de bergtop. En nergens anders ter wereld. En nergens anders ter wereld. Wat we graag willen weten is of die unieke soorten uh, bovenop de berg later zijn afgesplitst. Dus dat het uh, jonge soorten zijn. Of dat ze juist vroeg zijn afgesplitst. En dat het dus relikten zijn, overblijfselen van vroeger. En dat is weer belangrijk voor de bescherming van het natuurgebied. Want je kan pas iets beschermen als je precies weet wat er is gebeurd en wat er allemaal voorkomt. Maar het echte onderzoek komt pas bij terugkomst. Ja, we hebben nu alleen maar verzameld uh, en, en DNA-samples genomen... En het, het analyseren daarvan dat gaat het komende jaar gebeuren. Wordt een reportage van verslaggever Laura Stek over de Maleisisch-Nederlandse expeditie op Borneo? En zondag besteedt het wetenschapsprogramma Labyrinth op Radio 1 uitgebreid aandacht aan deze expeditie. Het NOS Radio 1-journaal. Sport. In het bekertoernooi heeft Gohead Eagles VVV Venlo uitgeschakeld. Club uit de eerste divisie versloeg de eredivisionist... naar het nemen van strafschoppen. Na 90 minuten was het 2-2, na de verlenging 4-4. En de Eagles schoten de strafschoppen feilloos in... tot groot genoegen van trainer Erik ten Hag. Nou goed, dat is ook uh, een mentale factor... waar deze ploeg uh, vanuit grote stappen heeft gemaakt. Uh, er zijn de diepe dalen gegaan, hoge pieken... en uh, uiteindelijk uh, was het een hele hoge berg die we beklommen hebben en waar we overheen zijn gegaan. Waar we overheen zijn gestapt. En uh, voor deze club en voor dit team is het heel erg groot. En uh, ik denk dat dit uh, heel positief kan werken in het totale teamproces. ONS, ons snake presteerde ook sterk vanaf de stip. Amateurs versloegen Excelsior nadat het in de reguliere speeltijd op 1-1 bleef steken. Amateurs van Scheveningen waren na een verlenging met 2-1 te sterk voor de profs... van de eerste divisieclub FC Os... En een echte bekerstunt was het volgens Scheveningen-trainer John Blok niet eens te noemen. Vandaag denk ik uh, dat de beste ploeg heeft gewonnen. Er was ook niet zoveel op, uh, op af te dingen. Het uh, is dus vandaag uh, denk ik dat, uh, dat de jubilair league ploeg en, en een topklasse uh, minimaal gelijkwaardig waren. En ook eerste divisieclub Fortuna Sittard werd uitgeschakeld door amateurs Hollandia was met 1-0 te sterk. Fortuna is al een week in het nieuws omdat Scheiks uit Qatar de club zouden willen overnemen. Routinier Fernando Riksen hoopt dat er snel duidelijkheid komt. Ja, is nou moeten beslissen. beslissen. Iedereen was aan toe zijn. En dan kan iedereen verder wat voor richting dat op is. En uh, ja, goed, als we met die Scheichs verder gaan, we gaan we met die Scheichs verder. En als dat niet zo is, dan gaan we niet zomaar niet uh, één grote stop. Het zou een leuk tv-programma kunnen zijn. Hè? Hmm. Enige wedstrijd tussen eredivisieclubs was in Kerkrade. Pek Zwolle won voor het eerst dit seizoen. Versloeg Rode EEC daar na verlenging met 1-0... dankzij een doelpunt van Fred Benson. Radio 1. NOS Journaal. Half zeven, hier is Doreld Megens. Goedemorgen. Bijna alle kleine bouwlocaties in binnensteden wordt onveilig gewerkt. De inspectie SZW controleerde de afgelopen maanden op ruim 650 plaatsen. In 84 procent van de gevallen was er iets mis. Vooral met stijgers. Politie van Haren heeft 50 relschoppers op het oog die binnenkort worden opgepakt. Dat zei de Groningse korpschef Dross in Pauw en Witteman. Tot nu toe zijn 36 verdachten gearresteerd. VVD-Kamerlid Anouska van Miltenburg is gekozen tot nieuwe voorzitter van de Tweede Kamer. Zij versloeg in drie stemronden de medekandidaten Ariep en Schouw. Van Miltenburg is als Kamervoorzitter opvolger van Gerdy Verbeet. Bij een achtervolging op de A27 heeft de politie vannacht schoten gelost op een auto. De bestuurder negeerde ter hoogte van Noordeloos meerdere stoptekens. Volgens de politie had de auto een Frans kenteken. De auto is leeg teruggevonden in Waspik. En in Griekenland is vandaag weer een algemene staking. Banken en postkantoren blijven dicht en het openbaar vervoer ligt grotendeels stil. Ook op vliegvelden worden vertragingen verwacht. Staking is een protest tegen de strenge bezuinigingen. Het zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Vandaag komen vooral in de kustgebieden buien voor, soms met onweer. Ook landinwaarts is een bui niet uitgesloten. Er is vrij veel bewolking, maar af en toe ook ruimte voor de zon. De middagtemperatuur ligt rond de 17 graden... en daarbij staat een matige, aan zee vrij krachtige zuidenwind. Vanavond en vannacht is het in het binnenland droog. De kustprovincies blijven gevoelig voor enkele buien. Het koelt af naar een graad of 10. Morgen, donderdag, is er afhankelijk ruimte voor de zon. Later neemt de bewolking toe en aan het eind van de dag trekt vanuit het westen een actief regengebied over het land. Het wordt niet warmer dan een graad of 16. Ook daarna blijft het wisselvallig en pas in dit weekend neemt de neerslagkans af en wordt het mogelijk wat warmer. AMB Verkeersinformatie. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch staat tussen Nieuwegein en Vianen het stil over drie kilometer. Er lopen koeien op de weg bij Vianen en daarom is de weg in zuidelijke richting bij Vianen afgesloten. Je kan omrijden over de A27, daar kom ik zo ook weer op terug. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht is bij Vianen de linkerrijst ook dicht vanwege die koeien. En daarom staat het tussen Evening en Vianen vier kilometer in noordelijke richting. De A15 vanuit de Rotterdam naar Europoort, bij Spijkenisse, 2 kilometer. En u hoorde het zojuist al in het nieuws. Er is een achtervolging geweest op de A27. En daarom loopt het vast op de A27 Utrecht-Breda. Tussen Noordeloos en het knooppunt Gorkum, 3 kilometer. Vanwege politieonderzoek is bij Gorkum de linker rijst ook dicht. U ziet een grote lijst onbetaalde rekeningen. Wij zien dat er 10% meer aanmaningen worden betaald... als u het bedrag met rode inktprint. Kies ook voor de andere kijk op de zaak. Ga naar postnl.nl slash documentoplossingen. Niets is onmogelijk met Monta Parket van Bruinzeel. Bruinsheelparket.nl slash monta. Een echte baas bepaalt zelf uit welke kerstgeschenken zijn medewerkers kiezen. Meiden, zullen we shoppen in Londen? Goedkope vlucht. Nog een hotelletje erbij? Eenvoudig even vliegwinkelen en je reis kan beginnen. Vliegwinkel.nl. Kerstgeschenken stress? Ga gewoon naar tintelingen.nl. tintelingen.nl Kom op zaterdag 29 september naar de NVM Open Huizendag. Kijk op funda.nl. Vier minuten over half zeven. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. U kunt ons volgen op internet via nos.nl. Amerikaanse president Obama wil de leiders van de Arabische Lente dwingen een keuze te maken. Ze moeten van hem kiezen. Moord en geweld of democratie en welvaart? Zei Obama gisteren voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. De moord op de Amerikaanse ambassadeur in Libië heeft duidelijk gemaakt dat er geen tussenweg is. Zo meent Obama, die volgens correspondent Wessel de Jong natuurlijk ook gewoon een verkiezingstoespraak hield. Obama prijst de vermoorde ambassadeur Chris Stevens. Chris went to Benghazi in the early days of the Libyan revolution, arriving on a cargo ship and crafted a vision for the future in which the rights of all Libyans would be respected. Hij kwam aan op een vrachtschip in Benghazi in de eerste dagen van de revolutie om de Libiërs te helpen een betere toekomst te bouwen. But understand the attacks. De aanvallen van de laatste twee weken zijn niet alleen aanvallen tegen de Verenigde Staten, maar ook aanvallen tegen de Verenigde Naties. Tegen het ideaal dat conflicten vreedzaam kunnen worden opgelost. Dat diplomatie boven oorlog gaat. Als we serieus. Als we dit menen, dan is het niet voldoende om de bewaking op te schroeven bij een ambassade. To put out statements of te En zeggen dat het betreurenswaardig is en dan maar hopen dat het overgaat. We staan nu voor een keuze tussen de krachten die ons verdelen en de hoop die ons bindt. Vandaag moeten we bevestigen dat onze toekomst wordt bepaald door mensen als Chris Stevens en niet door zijn moordenaars. Long after the are to Chris Stevens' legacy will live on in the lives that he De idealen van Stevens zullen voortleven lang nadat de moordenaars zijn veroordeeld, want daarover laat Obama geen misverstand bestaan. Het recht zal zijn loop hebben. Amerika laat niet met zich zollen. Dat moest de president nog eens bevestigen, want in deze verkiezingstijd hij had hij het verwijt gekregen dat hij de dood van de ambassadeur had afgedaan als een hobbel in de weg. Ik was pretty certain and continue to be pretty, pretty certain that uh, there are going to be bumps in the road. Uh, bumps in the road? We had a we had an ambassador assassinated. We had een Muslim Brotherhood elect, a member elected to the presidency of, of Egypt. These are not bumps in the road, these are human lives, these are developments we do not want to see. Concurrent Romney hakt stevig in op deze bumps in the road. De moord en de verkiezing van president Morsi in Egypte zijn allemaal onwenselijke ontwikkelingen, vindt de republikeinse presidentskandidaat, die gisteren in New York ook te gast was op een conferentie georganiseerd door ex-president Bill Clinton. I appreciate your kind words and that introduction is very touching. If there's one thing we've we've learned in this election season, by the way, it is that a ja. few words from Bill Clinton can do a man a lot of good. Romney verwijst hier naar de stijging in de opiniepeilingen van Obama. Nadat Clinton hem had geprezen op de Conventie van de Democraten, twee weken geleden. Romney grapt dat hij daar nu ook van hoopt te profiteren, van dat effect. Clinton achteraf is wat zuiniger. Over Romney, die er niet zo goed voor staat in de peilingen, zegt Clinton... dat hij het volgende week bij het eerste debat tegen Obama wel heel erg goed moet doen. Ik denk dat de debates heel belangrijk zijn for him. Crucial? Ik denk het zo. So. Voormalig president Bill Clinton over met Romney. Hier ging het over het buitenlands beleid van de beide kandidaten. Natuurlijk speelt dat een bijrol tijdens de verkiezingen. Het gaat daar natuurlijk over de economie en vooral over het geld. Omstreden Zuid-Afrikaanse politicus Julius Malema verschijnt vandaag voor de rechter. Voormalig ANC-jeugdleider wordt verdacht van fraude, corruptie en het witwassen van geld. Vijf vragen over Malema en de rechtszaak tegen hem. Wat maakt Malema zo omstreden? Malema zingt begin 2010 het lied Skit de Boer. Volgens de rechter zei hij daarmee haat tegen blanke Zuid-Afrikanen. Ook ANC-leider en president van Zuid-Afrika Jacob Zuma veroordeelt Malema. Behalve van racisme wordt Malema ook vaak beticht van seksisme, populisme en demagogie. Waarom is Malema in april van dit jaar uit het ANC gezet? Al snel na zijn verkiezing tot jeugdleider van het ANC in april 2008... raakt Malema in opspraak. Tot ergernis van de ANC-leiding pleit hij onder andere... voor het onteigenen van het land van de blanke boeren. Tegen de zin van president Suma bezoekt Malema begin 2010... de Zimbabweanse dictator Mugabe. En als hij in 2011 in een toespraak oproept... tot het omverwerpen van de regering van het bevriende buurland Botswana... Is voor het ANC de maat vol. Is Malema's politieke rol nu uitgespeeld? Verre van. Malema is nog steeds razend populair onder veel arme zwarte jongeren. Zijn radicale opvattingen vallen bij hen in goede aarde. Bij de onrust onder mijnwerkers vorige maand laat Malema weer volop van zich horen. You are fighting a right cause. You are demanding your rights. President Zuma's government has onze our people. Yeah! President Zuma's government will continue to murder our people. They don't show any remorse. Malema neemt het op voor de mijnwerkers en stelt de regering Zuma verantwoordelijk voor de dood van 34 kompels die omkomen bij een confrontatie met de politie. Ook roept hij op tot nationalisatie van de mijnen. Terug naar de rechtszaak van vandaag. Waarvan wordt Malema precies beschuldigd? Van fraude, corruptie en witwassen. De rechtszaak draait vooral om Malema's aandeel in het bedrijf OnPoint Engineering. Dat bedrijf heeft miljoenen dollars verdiend aan de aanbestedingen van de overheid in de noordelijke provincie Limpopo. De thuisbasis van Malema. Malema zou ook de belasting voor 2 miljoen dollar hebben ontdoken. Welke straf hangt hem boven het hoofd? Als Malema wordt veroordeeld, dan kan hij een gevangenisstraf krijgen van maximaal 14 jaar. En over het proces tegen Julius Malema. Vandaag moet hij dus voor de rechter komen. Spreek ik later met onze correspondent in Zuid-Afrika. Nu naar Mino staat in de buurt van de A27. En hoor ik daar nou protest? Ja, gaat er hard toe, hè? Ja, nou, nou. Volop protest tegen de uitbreiding van Amelis Weert. A 27. Uh, heel eerlijk gezegd, het is een uh, bandje hoor. Marcel Kreeg al 1982. <laughs> ja, VPRO Radio 1982. Dat straks liet ik nog 78 hoor. Dat heeft nog een hele tijd geduurd. Hè, dat, dat protest. Kunt u het zich nog herinneren? Ik was nog uh, vrij jong, beginnend student. En meegedaan hoor. Ik, uh, Niet meegedaan. Ik was net een beetje te laat. De ME liet uh, niemand meer toe. Maar ik heb wel de ontruiming zeg maar, gezien. En ik kan nog wel beelden op mijn netvlies ervoor schijn halen. De boomhutten en zo? De boomhutten en de ME die dan uh, met z'n allen naar binnen gingen... en uh, de jongens die de bomen trokken. Kunnen en... we dat weer verwachten? Nee, dat kunnen we niet weer verwachten. Niet, niet wat mij betreft. Ik denk dat de tijden wel veranderd zijn. Uh, toen was het ook zo dat het... In, in, uh, het uh, het uh, bedenken van die snelweg ook een volle geheim gingen... dat toen toevallig een student erachter kwam... Dat, dat, uh, dat de overheid plan had om die weg aan te leggen. Ja. En nu zijn we meer in, in samenspraak met elkaar bezig. Althans? Ja, althans. Precies. Want dat is waarom wij John Buitenk hebben gevraagd om hier te komen. Hij is van het comité Laat Lunetten Niet Stikken. Toen zei comité, actiecomité, toen zei u nou, bewonersgroep. Ja, we zijn een dat klinkt al een beetje meer poldermodel in ik uh, zijn. Ja, precies. En dat is ook denk ik wel de goede manier... Uh, die we nu gevonden hebben om uh, te zorgen dat we een, een, tot een ontwerp komen... of tot een uitweging komen van een, van, een, van een probleem. Eigenlijk het is het zo... Te wordt. Ik wou net u, even uitleggen dat de minister eigenlijk... wat op de valreep is gekomen, nu demissionair... toch heeft gezegd, nee, twee keer zeven rijstroken... betekent dat de bestaande bak waar je nu doorheen rijdt... iedereen kent dat wel, A27 bij lunetten... dat die uitgebreid moet. Dat moet dus net zo'n breed stuk worden als... Tussen Utrecht en Amsterdam op de A2. En u zegt ja, dat, is, uh, hè? dat moeten we niet hebben. Uh, nee, dat moeten we niet hebben om uh, veel verschillende redenen. Uh, ik denk dat zo'n verbrede weg ook helemaal niet, uh, niet, niet nodig is. Je hoeft niet, niet te kunnen laveren over de snelweg zoals, zoals we dat nu bij de A2 uh, kunnen. Ja, maar dat brede stuk licht, hè? Wat bij Vinkenveen en zo. Het hele brede stuk licht. Uh, dat voorzien we hier ook zeker uh, met de jongste inzichten dat uh, de verkeerstoename veel minder groot is dan in 2004. Want ja. daar uh, zijn deze plannen uh, ontstaan. Dus het uh, betekent weer meer herrie voor de buurt ook. Maar u zegt ook, het is weer een strook natuur eraf. Uh, hier in, uh, in Armedesweerd uh, uh, sprak men eerst over 2 x 15. En dan komen nu 2 x 3,5, dus 7 meter komt erbij. Dus dan zit je bijna 40 meter uh, verbreding van, uh, van de bak. Ja. En dan heb je over netto, dan heb je niet over de bouwwegen... die ernaast moeten komen, et cetera. Ja. We lopen een, een, een stukje door het bos. Het is heel gek. We hebben een microfoon neergezet op het viaduct van de A27. Zo klinkt het boven de A27. Echt een enorme ochtendspitse, Harry. En dan lopen wij nu, als we die microfoon weer dichtzetten, um, nou ik denk nog geen 100 meter via het viaduct vandaan, in een doodstil bijna pikdonker bos, waar we elk moment nog een uil verwachten of iets anders. Ik kan nu al bijna niet meer zien. Dit is het oude Amelisweert, loofbomen, hoog. Ja, dit is het oude stukje Amelisweert, wat afgescheiden is van het uh, huidige Amelisweert. We staan nu tussen de bak en de, de sportvelden in, ongeveer een strook van, uh, van 50 meter. Hier liepen vroeger reën? Hier liepen gewoon vroeger reën, verderop had je een vennetje waar de reën vanuit het Amelisweert kwamen drinken. Wat nu dus niet meer kan. Kijk, je kunt je echt. Vlak bij die A27... Prachtig natuurgebied, dat is het wel. Maar aan de andere kant, ik ja, het wordt maar drukker op de weg. Ook hier staan toch nog wel eens vast. Uh, Utrecht zegt ook, ja, er moet misschien wel iets gebeuren. Ja, voor Utrecht is het van belang om de binnenstad wat te ontlasten. Daar is nu gewoon te veel autoverkeer. Dat snapt u ook wel? Uh, dat snap ik ook wel. Uh, maar het om op het verkeer te verplaatsen de andere, naar de ring is ook geen oplossing. Want het, de, de, de vervuiling die blijft en de geluidsoverlast blijft. Het betekent gewoon dat je naar andere manieren van vervoer zou moeten gaan. Wat u, u betreft moet er niet gegraven worden en weer uh, een hoop gedoe nee, bij die A27 op. laat Amelie wat we nog hebben, laat dat dan staan. Uh, dat ook. Maar het is ook een ander verhaal. En dat is natuurlijk de bouwrisico's uh, die er zijn. Um, Tussen de bakarmelisweer en de knopen lunetten... Uh, zit er een waterkering van, van folie, vier meter onder het wegdek. Zullen we dat bewaren dat we daar dadelijk eens even heen lopen? Dat is goed, We kunnen we straks even kijken. Ja, want er schijnt ook nog een lek te zijn in de A27. Maar dat... Dat... over dat geheim gaan we het straks hebben. Eerst doen we nog even de herrie. En de rust van het bos. En dan nemen we de afslag Utrecht Centrum. En dan komen we al gauw uit bij het Nederlands Filmfestival. Gaat vandaag beginnen. Ik spreek straks met de programmeur van dat filmfestival. Eerst naar de verkeersinformatie. we bij Dennis mooi Met schiet op de snelweg en ook nog koeien. Ja, inderdaad. Politie en koeien op de weg. Um, ik begin met de koeien op de A2. Vanuit Utrecht naar Den Bosch. Tussen Nieuwegein en Vianen staat het stil over 3 kilometer. Want er lopen daar inderdaad een aantal koeien op de weg bij Vianen. De weg is in zuidelijke richting afgesloten. Als je vanuit Utrecht naar Den Bosch... Moet, kan je omrijden over de A27... maar dan kom je ook in de file terecht. Want uh, op de A27 vanuit Utrecht naar Breda... staat tussen Noorderloos en Gorkum drie kilometer. Vanwege een politieonderzoek... is bij Gorkum de linkerrijstrook dicht. Er is daar vannacht een achtervolging geweest. En die afgesloten ook, nou dat blijft voorlopig nog wel zo. Terug naar de A2, maar dan vanuit Den Bosch naar Utrecht. Tussen Everdingen en Vianen, 5 kilometer. De linkerrijstok is hier ook even dicht geweest vanwege die koeien. En op de A9, vanuit Alkmaar naar Amstelveen... tussen knooppunt Kooimeer en Sloot 4 kilometer door een ongeluk. Op de A10 West, vanuit Zaanstad in de richting van Den Haag... staat tussen knooppunt Koemplein en Westpoort, 2 kilometer. Ook hier is een ongeluk gebeurd. Dennis, als vee gaat uitbreken wordt het lastig voorspellen... maar wat verwacht je voor half negen? Nou, normaal gesproken stelt de woensdagochtendspits relatief niet zoveel voor. Um, de, normaal zouden er dan zo rond 90 kilometer uitkomen rond half negen. Uh, ja, nu zal er wel wat bijkomen als het nog lang duurt. Um, ik schat zo'n 125 kilometer rond half negen. Dennis mooi bij de AWB, dankjewel. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Everybody needs somebody to love. Van zowaar de Blues Brothers. Het Nederlands Filmfestival in Utrecht begint. Het is het 32e. En No-No, het zigzagkind, is de eerste film die zal worden vertoond. in de stadsschouwburg van Utrecht. Mijn vader is inspecteur Feyerberg, De beste inspecteur van het land. Sinds ik drie jaar ben, lijkt het me op om hem later op te volgen. Ik het beleid op de pols slaan en dan klik ik vanzelf vast. Als ik groot ben, word ik net zo goed als hij. En er zijn nog veel meer spiksplinter nieuwe films te zien... maar ook documentaires en films die al in de bioscopen hebben gedraaid. De hoofdprogrammeur van het Nederlands Filmfestival... al twintig jaar, is Herman de Wit. Goedemorgen. Goedemorgen. Bent u helemaal uitgeprogrammeerd? We zijn uitgeprogrammeerd. Het programma is klaar. We kunnen, we kunnen van start. En goed. Er, er verandert nooit meer iets op het laatste moment? Nou, we hopen niet. Kijk, het zou natuurlijk kunnen dat een bepaalde film... toch niet het festival bereikt. Maar aangezien we natuurlijk in Nederland. Nederlands met Nederlandse films te maken hebben, lukt dat meestal heel goed. Dus ik denk dat het programma zoals het in de krant gepubliceerd is... dat het ook helemaal wordt uitgevoerd. O, dan gaat u anderhalve week zitten kijken? Ik ga niet kijken. De pub oh. news, het publiek het gaat kijken. Wij Echt? hebben gekeken, we hebben de films geprogrammeerd... en nu gaat het publiek kijken, hopen wij. Wat doet u dan al die tijd als het, als het festival loopt? Nou, als het festival loopt, dan heb ik een belang, ook een belangrijke taak. Uh, we moeten natuurlijk de films inleiden. We moeten gesprekken voeren met de filmmakers oh ja. voor de zaal. We moeten nagesprekken doen bij de voorstellingen. Want ja, het is natuurlijk niet uh, zomaar een bioscoopvoorstelling die, wat het festival pre presenteert. Het gaat natuurlijk om ook de presentatie van de filmmakers. We moeten ook over de films spreken. Goed, betekent het nog wat extra's? Die komen de anderhalve week, want u heeft het voor het laatst gedaan, het programmeren. Uh, ja, dit is voor mij voor de laatste keer. Maar goed, ik heb het twintig jaar gedaan, zoals u al zei. Ja. Dus uh, dat, is, dat is wel prima zo. Oh. Het gaat natuurlijk nu over de films. Ja, maar denkt u niet van, ja, dat is mijn laatste, nu moet ik nog maar eens extra rondlopen? extra ik mijn Ik ga best zeker doen. extra rondlopen, dat zal zeker lukken, maar dat is natuurlijk iets wat je elk jaar doet. Goed. Hoe selecteert u? Want u heeft natuurlijk een enorme voorraad aan films en documentaires. Hoe, hoe kiest u daaruit? Nou, ik kies niet in mijn eentje. We doen het met een team. Het gaat als volgt. Iedereen die in Nederland een film maakt... die kan hem aanmelden bij het festival. Dat wordt dan ook in grote getalen gedaan. En dan bekijken wij met een team al die films. En dan maken we daar een keuze uit. En natuurlijk kiezen we dan ook heel vaak voor de films die nieuw zijn. Die splinternieuw zijn. Die veel filmmakers willen hun film ook graag op het festival in première laten gaan. Dus uh, we kijken daar natuurlijk heel nauwkeurig naar... of die ook in aanmerking kunnen komen om op het festival gepresenteerd te worden. En daar zijn we ook heel blij dat we erg veel... Nieuwe films op het festival kunnen presenteren. Ja, uw smaak, uw persoonlijke smaak speelt natuurlijk ook een rol. Wat vindt u dat uh, bezoekers absoluut moeten zien? Nou ja, Nono -no, het Zichtzaar kent, u noemde het al. Dat is natuurlijk een, een hele mooie film waar we heel graag, uh, die we heel graag presenteren. Uh, wij doen dat, het is een jeugdfilm, een kinderfilm, een familiefilm. Uh, wij doen dat ook omdat uh, er afgelopen jaar heel veel mooie familiefilms en kinderfilms zijn gemaakt in Nederland. Daar zijn we toch heel erg goed in. En uh, we vertonen er ook een groot aantal. We vertonen nog een paar hele nieuwe kinderfilms op het festival. Dus dat zijn wel aanraders, denk ik. Zeker ook voor, voor de kinderen. Ja. En daarnaast zijn er natuurlijk ook uh, grote speelfilms... en veel documentaires die zeer de moeite waard zijn. Ja, één daarvan is Hoe luidt het land? Documentaire van Stella van Forst, van Beest over het geluidslandschap van Nederland. Nou, daar zijn wij bij de radio natuurlijk zeer in geïnteresseerd. Even een stukje. Dus um, is dit ook de moeite waard om te kijken? Het is zeker de moeite waard om te kijken. Ik vind het echt een fantastische film... omdat het, we hebben, het zijn natuurlijk enorm veel films gemaakt over Nederland... over het Nederlandse landschap, over Nederlandse cultuur. Maar deze film gaat over Nederland... maar dan vanuit het oogpunt van het geluid. Ja. En uh, men heeft uh, zeer de moeite gedaan... om op heel veel plekken bijzondere geluiden van Nederland uh, te, vast te leggen. En dat ook gedaan met schitterende beelden. Dus het is een genot om naar die film te kijken... en ook om te zien... Uh, hoeveel verschillende geluidsdecors er in Nederland eigenlijk bestaan. Dat, dat realiseer je zo niet, maar als je, echt door die, als je die film gezien hebt... dan ga je echt anders naar Nederland luisteren, denk ik. Goed. Meneer de Wit, Herman de Wit, veel plezier. Dank u wel. Bij het laatste festival dat nog echt van u is. Ja, Oké, okay, klaar gedaan. <laughs> Goedemorgen. Goed zo. Radio 1 de ochtendkranten met Jan van der Putten. De ochtendbladen hebben natuurlijk veel aandacht voor de verkiezing van Anoushka van Miltenburg tot kamervoorzitter. De Volkskrant noemt de VVD-politica een goedlachse flap uit en een VVD'er zonder kapsones. De krant heeft ook een foto afgedrukt waarop van Miltenburg wordt gefeliciteerd door premier Rutte, aan wie ze volgens de Volkskrant altijd trouw is geweest. In trouwens staat een pagina grote en lachende van Miltenburg afgebeeld. De Tweede Kamer krijgt een vrolijke voorzitter... is de eerste zin van het artikel over haar verkiezing. Het Nederlands Dagblad schrijft dat de VVD opnieuw... een belangrijke post in politiek Den Haag bekleedt. Ook de voorzitter van de Eerste Kamer en de premier zijn van VVD-huizen. Sorry dat ik ook een VVD'er ben, is dan ook de kop in het ND. De Telegraaf schrijft over de VVD-dominantie... dat de liberalen nu echt de toon aangeven in Den Haag. Kankerpatiënten slikken vaak verkeerde medicijnen, meldt de Volkskrant. Bijna de helft van alle patiënten gebruikt medicijnen... die schadelijk kunnen zijn voor hun behandeling. Het onderzoek van het Erasmus Medisch Centrum... blijkt dat middelen als antidepressiva of maagzuurremmers wisselwerking kunnen hebben met kankergeneesmiddelen. In het ergste geval wordt een chemokuur daardoor uitgeschakeld... met alle gevolgen van dien. Omdat de registratiesystemen van ziekenhuizen en apotheken... niet gekoppeld zijn, blijven zulke wisselwerkingen vaak onontdekt. Het Erasmus Medisch Centrum gaat nu onderzoeken... hoe vaak zo'n wisselwerking tot bijwerkingen leidt. Dat is de Volkskrant. De inbreker die is overleden na een vechtpartij... met bewoners van een huis in het Brabantse Diesen... Die heeft zelf het risico opgezocht. Dat vindt staatssecretaris Teven van Justitie in de Telegraaf. Het is treurig dat er iemand dood is gegaan, maar dat is wel een inbrekersrisico, zegt Teven. Volgens hem had de inbreker niets te zoeken in dat huis en ligt het risico bij hem. Zo'n 7500 inwoners van Den Haag kunnen de komende jaren taallessen blijven volgen. De gemeente Den Haag heeft daarvoor 2 miljoen uitgetrokken, schrijft Trouw. Vanwege kabinetsbeleid verdwijnt op 1 januari 80% van het budget voor taallessen. Vrijwillige inburgeraars mogen daarna wel gebruik maken van taallessen bij het ROC. Maar daarvoor komt geen geld beschikbaar. Den Haag heeft daarom bepaald dat zowel vrijwillige als verplichte inburgeraars financieel worden gesteund. Integratiewethouder Noorder zegt dat taal de sleutel is tot integratie. En daarom zorgen wij ervoor dat er geld is voor juist de nieuwkomers die een plek in deze samenleving willen verwerven, zegt Noorder in trouw. Spits meldt dat de wachttijden voor de klantenservices van de twaalf grootste telecomproviders is gedaald. Tot onder de vier minuten, blijkt volgens de krant uit een test van een vergelijkingssite. Bij KPN en Telford wordt de klant het snelst geholpen. Er hangt binnen twee minuten een telefonist aan de lijn. Wel heeft de site kritiek op de belmenu's die klanten moeten doorlopen. Soms moet je zes keuzes maken voordat je medewerker te pakken krijgt. En de vergelijkingssite contractwijzer.nl onderzocht ook de Twitter-snelheid van de providers. Succes vooral Zeelandnet. Ziggo reageerden binnen enkele uren op een tweet. Bij UPC duurde dat vaak enkele dagen. Al dus spits. Na zeven uur hoort u de nieuwe Kamervoorzitter. De nieuwe voorzitter van de Tweede Kamer. En hoort u meer over dat schieten op de A27... en het achtervolgen en het spookrijden. Blijf dus luisteren naar het NOS Radio 1 Journaal. Maar liefst twee Max-programma's staan in de top voor de gouden televisie-nominaties. U kunt zorgen dat deze programma's worden genomineerd. Stem daarom voor 1 oktober op de dramaserie Dr. Deen met Monique van der Ven in de hoofdrol. Of stem op het reisprogramma Erika op Reis. Ga naar de website www.televisie.nl/slash ring en stem. Hartelijk dank. Picardie wil graag uw aandacht.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 Benieuwd naar Windows Server 2012 en Windows 8? Kom dan 11 oktober naar het Windows-evenement van het jaar. Samen slimmer met Windows 8. Met experts van Microsoft en OGD. Schrijf u nu gratis in op www.ogd.nl. OGD-ICT-diensten. Samen slimmer. U ziet dat klanten pas na gemiddeld 43 dagen betalen. Wij zien hoe klanten 12 dagen eerder betalen als u slimmer factureert. Kies ook voor de andere kijk op de zaak. Ga naar postnl.nl slash documentoplossingen. Dit is Radio 1.